7 Uur. Dit is Jeroen Jebkemaan met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna 10 jaar is de geregistreerde misdaad toegenomen, blijkt uit de misdaadcijfers over 2019. Er is minder inbraak en zakkenrollerij, maar wel veel meer online oplichting: zoals betaalfraude en aanvallen met gijzelsoftware. Volgens korpschef Akerboom zijn de daders steeds vaker jongeren. Schiphol-topman Benschop noemt de adviezen van de commissie Remkes over de vermindering van de stikstofuitstoot duidelijk en werkbaar. Hij denkt dat de luchtvaart zijn stikstofuitstoot kan terugdringen met onder meer het elektrisch taxieren van vliegtuigen en schonere en stillere vliegtuigen. Gisteren lekte het advies van Remkes aan het kabinet al uit. Als de luchtvaart de uitstoot niet vermindert, mogen Schiphol en ook Lelystad Airport niet groeien. Nederlanders gingen vorig jaar vaker op vakantie met het vliegtuig... dan met de auto, blijkt uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme. We gaan minder vaak naar landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje... en vaker naar verre bestemmingen, zoals Bali of Florida. Vooral voor de zon. Vorig jaar ging 84% van de Nederlanders op vakantie. De gemiddelde Nederlander ging drie keer... Het CDA wil uitgeprocedeerde asielzoekers een straf opleggen als ze niet teruggaan naar hun eigen land. Als ze niet meewerken wordt het gewoon een strafbaar feit, zei CDA-kamerlid Van Torenburg in Nieuwsuur. De VVD steunt het CDA, maar coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie niet. Volgens Van Torenburg is er in de Tweede Kamer wel een meerderheid voor te vinden. Minister Schouten wil zoveel mogelijk varkensboeren gebruik laten maken van een opkoopregeling. Gisteravond bleek dat het storm loopt voor die regeling. Er was gerekend op 300 varkensboeren die wilden stoppen, maar het zijn er al veel meer. De opkoopregeling is bedoeld om de stankoverlast door varkensbedrijven aan te pakken. Hoeveel boeren uiteindelijk gebruik kunnen maken van de regeling wordt later deze week bekend. Het weer, de wind neemt geleidelijk wat af. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog, soms wat zon. Vanmiddag weer meer bewolking en vanuit het westen regen... bij een stevige zuidwestenwind en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er nog niet in Noord-Holland. Alleen op de A9 ook, maar richting Amstelveen... moet het verkeer 20 minuten geduld hebben tussen Heemskerk en Knoopend Velzen. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht...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 Yeah. You say mm -hmm. Something's eating at you And it's about to get away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 Love, and it will be my last music of the future and music of the past.